Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. President Poetin wil geen vliegverbod boven Oekraïne. Hij waarschuwt dat andere landen dat niet in moeten stellen... Oekraïne heeft dat westerse landen gevraagd om zo Russische vliegtuigen te weren, maar de NAVO ziet dat niet zitten, vertelt deze hoogleraar oorlogsstudies. Het risico van een escalatie met Rusland, daar waar de NAVO-vliegtuigen eventueel direct in contact komen met de Russische vliegtuigen en Russische vliegtuigen gaan neerschieten, want dat is uiteindelijk wel de consequentie. En ook de sancties die zijn opgelegd aan Rusland vallen helemaal verkeerd bij Poetin. Wat hem betreft zijn die vergelijkbaar met een oorlogsverklaring. In Den Haag werd vanmiddag op twee plekken gedemonstreerd tegen de oorlog. En één is bij de Russische ambassade in Den Haag. Zijn tegen de oorlog zei dat er een groot verschil is tussen de Russische overheid die de oorlog begon en ons, de Russen. Nou, ook op het Mali-veld kwamen Russen, Oekraïners en Nederlanders samen om hun afkeer van de oorlog te laten zien. Net als onder meer in Rotterdam en Den Bosch. Shell heeft nog even snel een goedkope lading Russische olie gekocht. Opvallend, want een week geleden zei de oliegigant nog dat ze alle banden met Rusland zouden verbreken. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is dan ook woedend. Hij twittert, ruikt Russische olie voor jullie net als Oekraïns bloed. Volgens Shell zelf moesten ze de olie wel kopen omdat er in hun fabrieken anders een tekort zou ontstaan. Leerlingen moeten zich veiliger voelen op school, dat zegt onderwijsminister Wiersma. Zo komt er een onafhankelijk meldpunt voor leerlingen en ouders. Ook moeten scholen verplicht een melding maken als leerlingen wapens bij zich hebben of geweld gebruiken. Vorig jaar zei 1 op de 10 leerlingen dat ze zich niet veilig voelen op school.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 Ik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 Soms meer dan duizend woorden een paar ogen vertel je tot soms al meer. Jij kan niet liggen gewoon te bedriegen tegen mij. Want jouw oog.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 Raar. Dat kan toch echt niet waar zijn Als ze bekijkt het verder maar Ze zei toch echt ik hou van jou En wie is een teveel. Ze zei toch echt ik mis jou Je snapt dat ik haar niet deel Ze zei echt dat ze mij wou wil zij dan jou leraren? Je kan maar hebben wanden, maar ze hoor. -F -M. Aan het eind van de week, daar raak ik van streek en mijn hart. Is...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 een rondje voor de hele zaal to the side. Soms wat pieken.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 Jullie zijn een deel van mij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 Above my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 We'll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 In de hemel, voor iedereen het Je leeft nog steeds op vader dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar uit. Pas als daar gaat kraaien, doen wij het dichteruit. En zingen wij nog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 De vinken dus bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het dichtbij wel uit en zingen wij nog.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 I'd help you now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 Light the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you. for favor. FM Om jou te vergeten, want je wou een ander leven, dus ik moest je laten. Jouw zwarte beenen draaien in het rond. Yeah.